De Talisman Er waren eens een prins en prinses die pas getrouwd waren. En waren dol verliefd op elkaar. Ze waren echt gelukkig. De prins heette Robert en de prinses heette Emilia. Robert en Emilia wilden gelukkig blijven en wensten erg om een talisman waarmee ze zichzelf konden beschermen tegen elk ongeluk in hun huwelijk. Op een dag vertelde de adviseur van de koning hen over een man die in het bos leefde. Geroemd door iedereen om zijn wijsheid en stond bekend om zijn goede advies voor elke behoefte en probleem. We moeten gaan en deze wijze man ontmoeten. Dus de volgende dag gingen Robert en Emilia op weg om de wijze man te ontmoeten. Toen ze de boom bereikten waar de wijze man woonde... Vertelde ze hem alles over wat hun hart wenste. De wijze man luisterde en zei toen... Reis door elk land in de wereld... en overal waar je een helemaal gelukkig getrouwd stijl ontmoet... vraag aan hen om een klein stuk van hun kleren die ze dragen... dicht bij hun lichaam. Als je het krijgt, draag het en breng het naar mij. Ik zal het vermengen met vloeibaar goud... en er twee gouden ringen van maken. De gouden ringen zullen jullie talisman zijn... Dat is de enige manier. Robert en Emilia bedankten de wijze man en reden toen erop uit. Ze reden door wouden en rivieren. En al snel kwamen ze in een stad waar ze een man die langskwamen vroegen wie het gelukkigste stel daar was. Ja, onze ridder en zijn vrouw zijn het gelukkigst getrouwde stel. We moeten meteen de ridder gaan ontmoeten. Toen ze bij het kasteel van de ridder kwamen, verwelkomden de ridder hen. Robert en Emilia vroegen aan de ridder en zijn vrouw... of hun huwelijk echt zo gelukkig was als de mensen zeiden. Ja, natuurlijk. We zijn erg gelukkig samen. Emilia en Robert waren verheugd. Maar met een uitzondering. Wat is dat? We hebben geen kinderen. Elke dag wensen we dat we een kind hadden. En dat zou ons huwelijk perfect gelukkig hebben gemaakt. Emilia's en Roberts blijdschap verdween al snel omdat dit niet aan de eisen voldeed van de wijze man om een talisman te maken. Teleurgesteld bedankten ze de ridder en zijn vrouw en gingen verder op hun reis op zoek naar het meest gelukkig getrouwde stel. Toen ze verder reisden kwamen ze in een land waar ze hoorden over een eerlijke burger die in perfecte harmonie en geluk met zijn vrouw leefde. Dus gingen ze naar hem en vroegen hem of hij echt zo gelukkig was als de mensen zeiden. Oh, daar ben ik zeker. Mijn vrouw en ik leven in perfecte harmonie. Maar als onze enige zoon niet zo zwak en ziek was, zouden we gelukkiger zijn. We hebben de beste dokters van het land gevraagd, maar niemand kon hem genezen. Alweer teleurgesteld keken Robert en Emilia naar zichzelf. Het spijt ons erg van uw zoon en we hopen dat hij snel beter wordt. Onze zoektocht moet doorgaan. Ze bedankten de eerlijke man en zijn vrouw en gingen verder met hun reis. Ze gingen verder en verder door het land en vroegen overal over gelukkig getrouwde koppels. Maar niemand meldde zich. Geen zorgen, mijn liefste. Ik weet zeker dat we de talisman snel zullen vinden. Ik hoop het, mijn liefste. Want anders zullen de lange reizen en alle moeite die we doen voor niets zijn geweest. Robert knikte en glimlachte om zijn vrouw gerust te stellen... Maar diep van binnen was hij ook bezorgd. Op een dag toen ze langs velden en weilanden reden, zagen ze een herder dicht bij de weg, vrolijk spelend op zijn fluit. En toen liep er een vrouw die een kind in haar arm droeg en een kleine jongen bij de hand hield naar hem toe. En op het moment dat de herder haar zag, begroette hij haar en nam het kleine kind die hij kuste en lief had. De hond van de herder rende naar de jongen Blafte en sprong van plezier De vrouw regelde een maaltijd die ze mee had gebracht De man ging zitten en nam een hap van het eten Dit werd allemaal gezien door Robert en Emilia Die dichterbij liepen en sprak hen aan Jullie moeten een echt gelukkig getrouwd stel zijn Ja, dat zijn we Hoe gelukkig zijn jullie? Geen prins of prinses kan gelukkiger zijn dan wij We zijn niet alleen gelukkig Wij zijn ook tevreden Robert en Emilia keken naar elkaar en glimlachten... want ze dachten dat ze eindelijk de juiste mensen voor de talisman hadden gevonden. Het is een eer om jou en je familie te ontmoeten, heer. Ons ook, heer. Zou je met ons willen mee eten? Het is niet veel, maar het is wel eten. Emilia keek naar Robert en knikte. Niet alleen zijn jullie gelukkig, maar ook nog eens aardig. En ja, we vinden een snelle hap niet erg. Robert en Emilia gingen zitten en aten met hen... Ze spraken een tijdje en op het moment dat het eten op was... dacht Robert snel om de boer om het stuk linnen te vragen. Het eten was heerlijk. Emilia en ik kunnen je niet genoeg bedanken. Maar ik moet je nog om één gunst vragen. Maar laat me eerst zeker zijn dat je ons kunt helpen. Je zult er geen spijt van krijgen. Zeker. Wat is het? Geef ons een stukje van je kleren die je dicht bij je draagt... En we zullen je rijkelijk belonen. Stuk van mijn kleren? Ja, weet je? We hebben vele dagen gereisd om het echt gelukkig getrouwde stijl te vinden. En in jullie twee hebben we dat gevonden. Als jullie een stukje van jullie kleren geven... dan nemen we het mee naar de wijze man in het woud. En hij zal er talismannen van maken. Die zullen verzekeren dat Robert en ik altijd gelukkig samen zullen leven. Zoals jullie. De herder en zijn vrouw keken elkaar vreemd aan, wat Robert en Emilia nieuwsgierig maakten. Wat is er? We zouden jullie graag niet een klein stukje, maar het hele shirt geven als we het hadden. Maar we hebben het niet. Weet je, we hebben niet veel, maar we waarderen wat wij hebben. Robert en Emilia's moed zonk in de schoenen. Maar ondanks dat gaven ze de herder wat gouden munten voordat ze weggingen. Je bent een goed man. Zorg voor jezelf en je familie. De herder en zijn vrouw bedankten Robert en Emilia. Toen ze op hun paden zaten, keek Robert bezorgd naar Emilia. Mijn liefste, ik ben bang dat we in de zoektocht naar de talisman... wij onze jeugdige jaren aan het weggeven zijn. Ik ben het met je eens, mijn liefste. Laten we teruggaan naar ons koninkrijk. Ik hoef de talisman niet meer te hebben. En dus besloten Robert en Emilia om naar huis terug te keren. Toen ze door het bos kwamen waar de wijze man leefde... besloten ze bij hem te stoppen en hun reisavonturen te vertellen... en aan hem te vragen waarom hij zo'n slecht advies had gegeven. Ah, kijk wie er terug is. Robert en Emilia. Ik weet zeker dat je het stuk kleding hebt gevonden. Nee, dat hebben we niet. Het was een verschrikkelijk idee om te gaan zoeken in de eerste plaats... Oh, was het? Ja, hoe kon je dit ons aandoen? We hebben diverse steden en dorpen bezocht om vele mensen te ontmoeten. En hebben niemand geschikt gevonden voor het onmogelijke stukje kleding. Ik ben het met mijn man eens. Wat een complete tijdverspilling was dat. Na een tijdje na het hebben geluisterd, glimlachte de wijze man. Jullie reis was helemaal te vergeefs. Zijn jullie niet wijzer aan kennis teruggekomen? Na dit waren Robert en Emilia verbaasd. Ze keken elkaar aan en vroegen zich af wat de wijze man nou bedoelde. Wat bedoel je? Vraag het jezelf. Hebben jullie niet iets geleerd van deze reis? Nou ja, ik heb geleerd dat tevredenheid iets zeldzaams is op deze aarde. En ik heb geleerd dat om tevreden te zijn, je niets meer nodig hebt dan eenvoudig... Tevreden te zijn. Zowel Robert als Emilia realiseerden dat dat was wat de wijze man deze hele tijd probeerde te doen. Het was een les. Robert nam Emilia's hand. De twee keken naar elkaar met de diepste liefde. De wijze man zegende hen. In je eigen hart heb je de echte talisman gevonden. Bewaak het goed. En de boze geest van ontevredenheid zal nooit in de eeuwigheid jullie te pakken kunnen krijgen. Robert en Emilia bedankten de wijze man en keerden terug naar hun koninkrijk. Met elke dag die voorbij ging, hielden ze steeds meer van elkaar... en bewaakten ze de talisman die ze in hun hart hadden gevonden... en leefden nog lang en gelukkig. Maar wacht, dat is nog niet alles. De ridder en zijn vrouw kregen een baby, een meisje... De zoon van de eerlijke man genas al snel en werd nooit meer ziek. En wat betreft de herder, het was niemand minder dan de wijze man in vermomming om Robert en Emilia hun les te leren.